De meeste EU-landen willen dat Londen daar haast mee maakt. Maar premier Cameron wil dat overlaten aan zijn opvolger. Die wordt mogelijk pas in oktober aangewezen. Steeds meer jongeren willen weer vrachtwagenchauffeur worden. Voor het eerst in jaren zijn er meer jongeren... die de MBO-opleiding tot vrachtwagenchauffeur doen. En er is behoefte aan. Volgens Transport en Logistiek Nederland... zijn er de komende jaren 10.000 nieuwe truckers nodig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 In april is in dezelfde zaak 500 kilo cocaïne ontdekt... in de dubbele bodem van een container. Toen zijn negen mensen aangehouden. In een steengroeve in Winterswijk is de schedel gevonden... van een lariosaurus, een prehistorisch reptiel. Het is voor het eerst dat die soort in Nederland is gevonden... meldt Omroep Gelderland. De vinder liet de schedel van maar 4,5 centimeter groot... onderzoeken in Duitsland. Daar bleek dat het om de resten van een lariosaurus gaat...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag Formidable Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables. Formidable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 Eh hey, petite, oh pardon petit Tu sais dans la vie y'a ni méchant ni gentil Zie si maman is chiante, c'est qu'elle a peur dat mamie. Si papa trompe mama, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi is dat? dat? Wat voor een kind is dat? Wat voor een kind is dat? Wat voor vous. kind is dat? Wat voor een kind singe. dat? Wat voor Formidable. kind is dat? Wat voor Tu zit je formidable, formidable. Je t'ai formidable, j'étomidable. Tu ziet je formidable dat was met onze zijdebuurstroma E en formidable. Je hoort hem zo aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zondag.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 Nou, de wedstrijd van vanmiddag houden we in ieder geval uh, in de gaten, hoor, Frankrijk tegen Ierland. En wat gaan we nog meer doen? Ja, we hebben natuurlijk wat uh, nieuws uh, over Zandvoort natuurlijk... en de evenementenagenda. En we gaan proberen contact te zoeken met de organisator van Golf Battle. Een Golf Battle tussen Zandvoort en Haarlem. Ja, daar ben ik erg benieuwd wat dat dan precies is en hoe dat is ontstaan. Want ja, een battle... <laughs> uh, ja. Gaan ze dan met golfsticks elkaar te, te lijven? Wie, nou? wie gaat er winnen? Dat ja, is de vraag. Ja, dat is altijd uh, de grote vraag. Ik zit er te kijken naar dat Titi-assen dat, dat, dat, dat, gebeuren. Dat... Ja, die zijn weer gestart uh, inmiddels. Ja, dus... een drama daar. Ja, mooi hè. Dat er dan niet een eindje onderuit is gegaan, dat, dat verbaast me wel. Dus ja, ze zijn er genoeg onderuit gegaan, hoor. Ja, maar ik, ik zie dat nooit, hè. Nee, nee, nee, dat mis je net weer. Ik ben altijd weer bezig, he. Ja, ja, ja, heel ja, goed. Jij, jij hebt daar tijd voor. Heel goed, ja, ik heb niks te doen. <laughs> Dankjewel je <Thor. laughs> <laughs> Straks wel weer, maar dan gaan we eerst uh, proberen je te bereiken. De golfbattle Zandvoort tegen Haarlem. Oh. Een beetje laser in light it up. je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Ja, en dit zegt weer een uh, lekkere gauwouwe. We gaan uh, luisteren naar Michael Jackson. Wat heeft die man en niets gescoord? onder deze Off the Wall.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 Nou, niet met jou. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wie kies je er voor uit dan? Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Dat wordt ja, ja. een hele moeilijke zin. Nou, Cor gaat even lekker dansen met uh, hij weet nog niet wie. Maar goed, komt helemaal goed hier, de Show Me Love. Onze eigen Robin S, of niet? Dat denk ik wel, joh. Ja, Robin S. Rob, Rob Smith, daar hebben we het dan over. Robin S uit 1993 in een nieuwe uitvoering. Ja, het origineel is dus uit 1993 van Robin S. En Sim Veld heeft daar een hele andere uitvoering van gemaakt. Met van die leuke vogeltjes erbij en zo. Lekker dansen en dat, ja, dat kan je ook gaan doen bij de Beats Party. Binnenkort bij Strampafio Volgende week vrijdag is dat. Dan is iedereen van harte welkom...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 Uh, de man is meegenomen naar het politiebureau... en de drugs zijn in beslag genomen en ze worden vernietigd. En de recherche heeft de zaak in onderzoek. Nou, dat was het. Het zalverzies nou, in hoog, het... Oh, oh heb je nog meer? Hoog. Ik heb Ik nog denk, een, kort nieuws, ja, oh. want uh, vandaag uh, zijn er dus wat ambulances uh, uh, uitgerukt. Zo'n website, en dan kun je kijken wat er allemaal gebeurt in Zandvoort. Nou, er zijn, is een ambulance aan de Dineustraat uh, gegaan om uh, 14 uur 34...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 de African All-Stars op CFM Zotvoort op zondag met Free Nelson Mandela zo dadelijk uh, gaan we de evenementen met je doornemen, de evenementen voor de Kamer der Dagens weer een hele lijstje Horten van Koor I'll turn the lights back on now We're watching, watching As the credits all roll down and Crying, crying You know we're playing to a full house House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 4 uur dus, over 25 minuten. Dan begint er bij Talassa aan Zee, uh, begint er jazz. Talassa jazz heet dat dan met uh, Kloes van Mechelen. En om 4 uur begint ook bij uh, Studio Anthony in de Oosterparkstraat nummer 44. Met Debbie Keuken en Wouter Agen een uh, muziek zondagmiddag. Daar kun je gratis naartoe. En dan, uh, als je geïnteresseerd bent in die muziek, kan misschien ook misschien Zandel een beetje spelen. Geen idee.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 speciaal ja, voor uh, mijn collega Kort joh De frissel, sissel. Ik vind het wel leuk, hoor trouwens. Alles heeft een ritme. Jawel. De foute plaat van vandaag bij Sofort op zondag. Hier is status quo in die army now. A score in die Army of niet? Ik mocht niet. Ik was te groot. Jij was te groot, hè? Afgekeurd ja. tot 2 ja. meter 4,5. Oké, oké. Tot 2 meter mocht je in dienst, stof. Uh, ja. Hoe deden ze dat? Ja, ik uh, kwam natuurlijk veel te laat. En toen werd ik meegenomen door zo'n voerier. Ja? Die zei, langer kom jij maar eens mee. Ik dacht, ja? nou, ik krijg al het donder. Maar, ja. uh, toen werd ik door iedereen die er in zijn onderbroek stond.. ik even voorgeleid. Ja, deze gaat even voor, want die wordt waarschijnlijk afgekeurd. Oké, okay, nou, nou de deze staan. Afgekeurd. Afgekeurd, voorgoed afgekeurd. Ja, voorgoed. Mocht er nooit in. Nooit, nooit uit-uit. Ja, misschien Ron wel. Ja, Ron. Ja, hoe was het met jou met, met het leger? Uh, nou, ik heb een katbroederdienst, dus. Uh... Ah, je mocht ook niet. Nou, aan de telefoon hebben we Ron Brouwer van de Lauro en Hardy.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 En je dus, uh, werkt met uh, iets, iets aparts, hè? Je werkt ook met, uh, met kaarten ofzo die ze van tevoren kunnen kopen en dan kunnen ze ook... Nou ja, op. Op, op, op het Zandvoort Culinair heb je natuurlijk scharrenkoppen. En, ja. uh, en wij hebben daar een parodie op verzonnen. Uh, wij hebben ollies. Het is natuurlijk Lauro en Arnie. En uh, wij hebben mooie ollies laten maken. En uh, daar kunnen de mensen de gerechtjes mee, uh, mee betalen. Dus... Uh,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 Uh, ja, toen ik, toen ik een jaar of twaalf was, toen was het vaak uh, ook bij de VPRO woensdagmiddag op televisie. Dan had je de Loon Hardy films weer uitgezonden, samen met de films van de Boefjes, de Little Rascals. En dat, uh, ja, dat vond ik geweldig. En dat is altijd bij, blijf, uh, bij mij blijven hangen. En als ik ergens een paar liep en ik zag iets van Loon Hardy, dan uh, nam ik het mee. En ik, uh, ja, ik vond het geweldig. Ja, ja die... want uh, je bent echt een uh, verzamelaar uh, Ron, wat dat, wat dat betreft.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 En, uh, en dan zijn ze eigenlijk helemaal niet dronken, want ze drinken eigenlijk koude thee. Maar ze denken dat ze drank aan het drinken zijn. Dus ze hebben het idee dat ze heel dronken zijn. Maar dat is ja, verschrikkelijk. Het is een lach die ze hebben. Ja, daar hebben we wel meer mensen last van, toch? Ziet <lacht> wel of ja. niet, je komt ze grijze tegen, hè? Ja. <lacht> heel goed. <lacht> maar nog even terugkomend op jouw evenement. Tot hoe laat heb jij barbecue en Ollies? Ja.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 en uh, we hebben nog een heerlijke thuissoepje. En, uh, en de scholletjes zijn maar een ene uur only. Dus dat is, dat is eigenlijk hetzelfde als een euro. Dus uh, een euro voor een scholletje. Nou, Jeetje. Een... He? Jeetje, geweldig Ron. Ja, daarom. Wij dus, uh... wensen je heel veel uh, plezier vanmiddag en vanavond. Maak er een mooi feest van. Dankjewel. Oké, okay, en bedankt even en... voor je tijd. Graag gedaan, hè? Oké, okay. okay. okay. Dat was Ron Brouwer van Lauroy en Hardy, ook daar culinair, En dat uh, ook op het gasthuisplein, trouwens, dat uh, echte culinair. Iedereen daar van harte welkom. Miroir, zeg-moi qui est le plus beau, qui t'a devenu au mégalop. donc ça Mooi, entraînant ta matrice, goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez, je ferai. was de single Ego van Willie William. Zeven minuten voor 4 uur de zondagmiddag van CFM met nu de single van Elton John en Kiki D.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 Frankrijk, jawel, het land waar het allemaal eh, dit naar plaatsvindt, het EK voetbal, staat met 0-1 achter. Werk aan de winkel voor de Franse in de tweede helft van deze wedstrijd, die we straks in de derde uur van dit programma ook weer gaan volgen.